Onderduid Medewit met het NOS-journaal. Ook de langstudeerboete schrappen. De partijen overleggen nu waar ze het geld vandaan moeten halen om de maatregelen te compenseren. Gedacht wordt aan het zogeheten vitaliteitspakket. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. Het streven is om het alternatief voor de forense tax en de langstudeerboete morgen te presenteren tijdens de algemene financiële beschouwing. Autofabrikant Netcar in Born is definitief gered. Het Eindhovense bedrijf VDL heeft zijn handtekening gezet onder de deal. VDL gaat er vanaf 2014 minis bouwen voor de Duitse autofabrikant BMW. De werkgelegenheid van 1500 mensen is daarmee gered. Netcar is nu nog van Mitsubishi, maar dat wilde van de fabriek af... omdat het stopt met de productie van auto's in Born. De meeste ondernemers berekenen de BTW-verhoging niet meteen door aan hun klanten... Het hoge btw-tarief is vandaag naar 21% gegaan, maar veel ondernemers willen de prijzen in elk geval de komende drie maanden nog op het oude niveau houden. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een deel van de stad Groningen zit zonder stroom. Dat komt door een explosie in een transformatorhuisje. Daarbij is een onderhoudsmonteur gewond geraakt. In het noorden en zuidoosten van Groningen zitten huishoudens zonder stroom en zijn pinautomaten, bruggen en verkeerslichten uitgevallen. Job Cohen brengt rond deze tijd een bezoek aan Haren. De oud-PVDA-leider staat aan het hoofd van de commissie die onderzoek doet naar de rellen in het Groningse dorp nu tien dagen geleden. Cohen wil zich ter plekke laten informeren over wat er precies is gebeurd. Hij zal ook nadrukkelijk kijken naar de rol van de sociale media. Dan het weer in de noordwestelijke helft van het land bevolkt en af en toe wat regen in het zuidoosten droog met zonnige perioden. maximaal tussen 16 en 19 graden. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A1 tussen Amersfoort en Deventer. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeers.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 Of misschien met de oortjes in, of met de koptelefoon op, of weet ik wel. In ieder geval gezellig dat u er weer bent, dames en heren. We gaan weer een twee uurtjes lang lunchen. En uh, we hebben vandaag het uh, recept: Van Grand Café Excel. Ja, ja, daar gaan we straks meer over vertellen, qua voor ongeveer. Dus hou potlood, pen en papier, uh, weet ik veel, uh, gereed. Je kunt het overigens ook nalezen op onze website natuurlijk, op onze Facebook pagina. Precies. Ja toch? Ja. Daar kun je het ook nalezen. Ja, we hebben straks het weer natuurlijk, het actuele weer. En dan hebben we, ja, we gaan vandaag beginnen met stof uit je orenplaat. Ja, ja. Ja, stof uit je orenplaat. Dat. Nou, dat moet uh... nou, wakker worden hoor. Dat is vanafmiddag. Dat, nou dat is goed wakker worden. We weet nog niet welk het is, maar dat hoort is straks wel wel heftig, dat kan ik u vertellen. Oh ja, ik heb op Facebook al gezet, de Bitch laat van zich horen. Hey. Weet ik weet dat ik uh, in de huis ben. Wat zeg je? Ik zeg, ze moet ook weten dat ik er ben. Hè? Ja, nou, dat weet ik even goed hoor. We eens aan de bak, hè? maar we gaan maar eens beginnen, denk ik zo. We gaan maar eens even uh, een beetje muziek laten horen, voor de gezelligheid. Want het is natuurlijk allemaal leuk. Dus. Uh... Yes, I'm gonna Natuurlijk, geweldig geplaatst. Hold on your heart, live opgenomen ook nog een keertje. Dus kun je horen wat een fantastische band het is, dat Genesis. Hè? Toch? Jawel. Goed, eh, uh, ja, oké. Okay. Dan zouden nu. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Uh, dat moet even opnieuw, wacht even. Hup, zo, want dat moet wel even knap natuurlijk. Hè? Ja. Middenin, dat is natuurlijk niet leuk. Oh, Ramses.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 Voor degene met het vruchteloze zoeken moet nu weten we zijn allemaal samen. Zing met huil.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 geboord zing Maak te lichaam voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Ja, dat was uh, Ramse Shafi. Uh, heel gezellig. En we gaan door met... Uh, we gaan door, uh, ik moet wel in de microfoon praten. Dat is uh, Rita Franklin. Dit is de originele versie, dit is niet die, uh, die Blues Brothers versie, dit is de, de originele. Want uh, deze is ook korter en ook langzamer, dus dat scheelt allemaal stuk. In ieder geval uit 1969 uh, kwam hij de originele van de LP Arita Now en dat nummer dat heette Think. En ik blijf zeggen dat dit gejat is. Ik weet niet waaruit, daar ben ik nog niet achter, maar dat, dat eerste stukje is gewoon gepikt.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 Afgelopen. Dat begin. De, de, de, de groep heet Train. Het staat nummer 1 in de Euro Countdown, dames en heren, of Euro Breakdown moet ik zeggen. Elke vrijdagmiddag dat ook mijn CFM. Uh, 50 Ways to Say Goodbye. Maar dat begin, dat, dat blijft mij intrigeren. En ik zal je vertellen, dat begin, dat is echt van een ander nummer. Nou, dit is heel duidelijk. Dit zijn de Turtles. Imagine me. Up, invest a dime And you say you belong to me So ease my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together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 Happy together Ooh. How is the weather van Facebook. Daar komen ze nou binnen zonder kloppen. Oh ja, de Ja, die microfoon erop, mens. Oké, okay. uh, <lacht> wat wil ik dan zeggen? Dan komen ze altijd niet van, van die stomme chatgeluidjes. Bleh. Nou, oké. Okay. Het weer in zonkoop. Nou ja, het weer. Nou, het is uh, zwaar bewolkt. Een beetje grijzige, grauwe dag. Eigenlijk. En uh, er is een klein kansje dat er een spatje regen uitvalt. De temperatuur is ongeveer 18 graden en de wind is krachtig 5 voor uit het zuiden. En morgen is er vrij veel bewolking en de kans op wat regen neemt toe. Temperatuur 18 graden en de wind is matig kracht 4 uit het zuidwesten. was dat het? Dat was het. Nee. Dit is uh, wel heel basic. Dit is echt uh, zeg maar de thuisopname van het nummer dat later op de LP Double Fantasy terecht kwam. Met heel veel orkest en heel veel toestanden. Maar dit is wel een unieke opname uit de John Lennon uh, Anthology. Uh, waarin je dus uh, gewoon eigenlijk hoort hoe het nummer ontstaan is. Het nummer Woman. Prachtige, vers prachtige versie. Met alleen maar een gitaartje en een, en een rhythmbox. Nou, dat, dat vind ik, wel. ik vind dat altijd wel wat hebben. Zulke versies. Uh, oh ja, dan moet ik even in uh, gauw kijken. Ja. Oh, hij staat al klaar. Dat is mooi. Nou, daar komt hij hoor. Denk erom, dames en heren. Ik, de, de volgende plaat is onze dagse D. En uh, ik ga die titel niet uitspreken. Ik waag me daar niet aan. Nou, vertel, vertel. Nou, de dagse D van vandaag is uh, eentje van de kast. Live. En uh, het eerste nummer wat we gaan horen, dat is uh, de intro gevolgd door Else Grace voorbij en de cirkel. Ik wacht mij niet aan, Vries. Het is al wakker. Dit is de kast live. Onze dag, -CD. De intro en een klein stukje van Else Graens van mij, en uh, het laatste stuk was de cirkel. Haven u aangeboden door uh, Grand Café XL. En dat heet ook heel toepasselijk het broodje van XL. En het volgende heeft u nodig: een bruine triangel of een witte Italiaanse bol, beken, rijp tomaat, ijsbergsla, mayonaise en ei. Snijd het broodje door midden en besmier beide kanten met mayonaise. Bak. De niet te dunne beken knapperig in de grill of koekenpan. En beleg het broodje met ijsbergsla, beken en de tomaat in plakjes. Bak het spiegeleitje en plaats dit over het broodje. Eet smakelijk. Het is een hele simpele vandaag. Maar... En wie is de chef-kok van Excel? Uh, Mike Aardewerk. Mike Aardewerk. Ja. Fantastisch. Nou bedankt Krankafé, uh, Café XL aan de... Wat is het ook weer? straat Voor he? deze... Voor Kerkplein. Zo. Kerkplein. Kerkplein. Ja we die de verkeerde kant. Op zich, Hartelijk dank voor deze bijdrage. Ja, heel erg gezellig. Ja, heel u. leuk. Ja. It's always a good time. Carly J. Jepsen en Al City heette die band. Maar het is trouwens niet een plaatje. Ik bedoel, ik hoorde vanmorgen op de radio uh, een hele leuke. Maar uh, toch niet, uh, niet die ik bedoel. Maar goed, maakt niet uit. Dit zijn de Small Faces met Steve Marriott. Prachtplaat nog steeds uit de 66e jaren. Overbridge of science in shades of green Under dreaming spots To Ichikou Park That's where I've been What did you do there? I got high What did you feel And have fun in the I'll I tell you what I'll do. What will really you? I'd like to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go to learn the words of? Who? They all come out to groove about, nice and have fun It's all too beautiful. De Small Faces, een uh, prachtige plaats uh, uit, denk ongeveer uh, 67, 68, de periode dat de beste popmuziek gemaakt werd. Ja, laten we dat maar stellen, want het is toch eigenlijk echt zo. Want uh, toen is het meest mooie gemaakt. Nou, deze is op verzoek. Tenminste, ik hoop dat ze deze bedoelt. Maakt niet uit, het is in ieder geval, uh, ja, deze. Deze is voor jou, Esther. De Beatles. When I find myself in time En het kwam van de LP Let it be, uit 1970. Jawel, ongeveer. Juist. We gaan zo langs de brand op naar het nieuws, het weer en de boodschappen. Ja. Schiet alweer op. Schiet al het is al bijna voorbij. dat hè? Zo, ja. Zo jammer. Het is Donner Summer. Couldn't it be magic? Zou het tovenarij kunnen zijn? De heigplaat van de dag. Ik nog een rubriek. Dan krijg je de ene rubriek door de andere. Ja. Oké. Okay. Dit is wel heel zwaar. 96. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.